Hij vindt dat Donner geen goede argumenten heeft voor de fusie en zegt dat onderzoek zinloos is als van tevoren al duidelijk is wat de uitkomst moet zijn. De immigratie is de eerste zes maanden van het jaar nog niet gedaald. Volgens minister Leers komt dat doordat de meeste nieuwe anti immigratiemaatregelen nog niet of pas recent zijn ingegaan. Leers denkt dat de cijfers daardoor op den duur wel aanzienlijk zullen dalen. PVV-leider Wilders wil dat de instroom van niet-westerse migranten met de helft daalt. Maar volgens Leers zijn in het regeer- en gedoogakkoord geen streefcijfers afgesproken. In de Libische hoofdstad Tripoli is een eind gekomen aan een vuurgevecht tussen aanhangers van kolonel Gaddafi en troepen van de Nationale Overgangsraad. Het was de eerste grote schietpartij tussen voor- en tegenstanders van Gaddafi sinds zijn verdrijving uit Tripoli twee maanden geleden. Het gevecht brak uit na het vrijdagmiddaggebed in een wijk die bekend staat als een pro-Kaddafi bolwerk. Tientallen van zijn aanhangers gingen de straat op en zwaaiden met de groene vlag van het oude regime. Toen troepen van de overgangsraad hen probeerden te arresteren, werd er geschoten. Daarbij zouden negen gewonden zijn gevallen. De beurzen op Wall Street zijn voor de tweede week op rij met winst gesloten. De Dow Jones Index sloot 1,4% in de plus en staat nu weer hoger dan de slotstand van vorig jaar. De Europese beurzen sloten vandaag ook met winst.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 on the whole oh.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 Turns to the rhythm of the sung. She's got blue eyes deep like the sea that roll back when she's laughing at me. She rises up like the tide the moment her lips meet mine. 16